Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sint Eustatius wordt onder verscherpt toezicht gesteld van het Rijk. De financiële en bestuurlijke situatie op het eiland is dermate zorgelijk... dat er direct ingegrepen moet worden, schrijft minister Plasterk. Het Caribisch-Nederlandse eiland heeft dit jaar een financieel tekort van 900.000 dollar. Voor 18 juni moet Sint Eustatius een bezuinigingsplan presenteren. Harde maatregelen zullen daarbij onvermijdelijk zijn, schrijft Plasterk. In Zaandam hebben zo'n 200 ouders en belangstellenden een informatieavond bijgewoond over de liquidatie van gisteren. Veel schoolkinderen waren getuigen van de schietpartij. Eerder vanavond werd bekend dat de man die gisteren werd aangehouden in verband met de liquidatie weer is vrijgelaten. Hij bleek niets met de zaak te maken te hebben. Minister Bussemaker heeft geen vertrouwen meer in de rector van de Islamitische Universiteit van Rotterdam. Ze heeft de Raad van Toezicht ontboden en wil dat hij de rector wegstuurt. Rector Agundus deed in de aanloop naar de verkiezingen in Turkije... een oproep om niet op de linkse pro-Koerdische partij HDP te stemmen... en noemde dat een partij van homo's en Armeniërs. Paus Franciscus heeft de Russische president Poetin gevraagd... een oprechte en grote inspanning te doen voor vrede in Oekraïne. Poetin bracht vandaag een bezoek aan de paus. Hij had eerder een ontmoeting met de Italiaanse premier Renzi, die prees de Russische president voor zijn inzet tegen het internationale terrorisme. Zo'n 200 koks, onder wie topkoks als Johnny Boer en Robert Kranenborg, verzetten zich tegen de plannen van het kabinet om jacht alleen toe te staan als er te veel dieren van een bepaalde soort zijn. In een brief van de Tweede Kamer wijzen de koks op de groeiende vraag naar duurzaam lokaal voedsel, waarbij zeker is dat het dier een goed leven heeft gehad. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot 9 graden. Morgen schijnt de zon volop. Later op de dag komen er enkele stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2015 al 25 jaar. Live CFM. Met nu. Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1087 hier op Sivan Zandvoort. En welkom bij nog een uurtje Nieuw muziek. Ja, we beginnen. Maar we zijn de. Oh ja, dit is de verzamelste D. Sounds from the Circle numero 7. Een compilatie van new muziek. En, uh, en dat allemaal op MP3. Vandaar dat er heel veel artiesten uh, opstaan. En ja, uh, geweldig. Ik weet niet eens of je hem kan kopen. Je kan er in ieder geval wel naar luisteren in dit programma Peaceful Radio. Voor de playlist peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Thank you. Now is